Dikter Hark met het NOS Journaal. Minister Hille van Defensie heeft de lijst bekendgemaakt van kazernes die door de bezuinigingen dichtgaan. Zo gaat het om de Koningin Beatrix kazerne en de Prinses Juliana kazerne in Den Haag. Ook het kamp Nieuw-Millingen in Udel en de Nassaudits kazerne in Budel gaan dicht. Minister Hille had al eerder aangekondigd dat hij een miljard euro gaat bezuinigen op defensie. En dat er 6000 ontslagen vallen. Maar de gevolgen van allerlei kazernes waren nog niet bekend. De Johan Willem Friso kazerne in Assen blijft open. Die was de afgelopen tijd ook met sluiting bedreigd. De militaire school in Weert verhuist naar Ermelo. En, en verder verdwijnt het financieel dienstencentrum uit Eichelshoven in Zuid-Limburg. Volgens Hille is bij de besluiten onder meer gekeken naar de spreiding over het land.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 Op het WK Roeien in Slovenië heeft de Holland 8 zich geplaatst voor de finale. Daardoor is ook een startbewijs veiliggesteld voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. De Nederlandse ploeg kwam in de halve eindstrijd als tweede over de finish. De finale van het WK Roeien is morgenmiddag. Het weer, wolkenvelden met af en toe wat zon in het noorden en de hoogste kans op enkele lichte buien. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden van het land. Morgen meer zon en dan wordt het met 18 tot 22 graden wat warmer. Vrijdag blijft het vrij zonnig en droog. Dit was het, en sure. I Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad voorlopig alleen een file op de A16, Bredaan naar Rotterdam. Voor de drecht 3 kilometer, de rechter tunnelbuis is namelijk dicht naar Rotterdam omdat er olie op de weg ligt.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, ZEE, he. Zandvoort. En de zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Herr Schulze. Ja, bitte. Herr Schulze, u was een van die vele Duitschen die met uh, Paasje in ons land waren. Hè? <tie> <tie> Hoe is het, die dat bevallen?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 Also, dann wurde uns gesagt, immer nach dem Osten zu fahren und dann kamen wir bei Auderein, wo wir uns die anderen schönen Autos anschauen konnten. <lacht> En daar hebben we Karten gespielt met een andere deutsche familie, die so ungefähr sechs Stunden lang neben ons fuhr. Zwar in een kleine Opel, aber het ging nicht. Maar dan hebben ze also uh, helemaal niets gezien, hè? Ja, also wir waren dan Sonntagnacht bij Arnheim, wo ich meiner Frau mal das Kröller-Möller-Museum zeigen wollte. En daar zijn we also tatsächlich bis auf 60 Kilometer vorbeigekommen. Dan fuhren we also weiter Richtung Enschede, Ja.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 Da sind wir also weitergefahren, immer nach dem im Osten, bis wir kein Wasser und Benzin mehr hatten. Und da haben unsere Kinder das Auto stundenlang weitergeschoben, bis wir dann also Dienstagfrüh liebevoll aufgenommen wurden von Leuten, die übrigens sehr gut Deutsch sprachen. Als wir alle wieder zu Kräften gekommen waren, erzählte man uns, dass wir in Oberhausen waren. So 50 Kilometer von unserem Haus, nicht? Maar dat is waar, dat is een verschrikkelijke paasje voor hè? Ja, also, het had zo maar slimmers gegeven, hè? Past er een beetje mijn antwoord in? Ga ah ja, dus in het begin hebben ze het er ook zo'n antwoord. Ja, ja, daarom. En het klopt ook nog wat ze zeggen. Ja, het is een hele oude act. Dat is heel leuk. Het uh, was uh, afkomstig, uh, dames en heren, uit het uh, toenmalige... Uh, KRO, uh, radioprogramma Cursief, waar uh, hele grote namen aan meededen, zoals bijvoorbeeld Frans Halsema, Gerard Cox, uh, Dimitri, Frenkel, Frank, Nettie, Roosevelt, uh, Luc Lutz deed er ook nog aan mee en, en nog meer van dat soort uh, grote namen. En dat was, uh, ja, dat was vreselijk leuk altijd om naar te luisteren, altijd heel humoristisch. Uh, and, uh, we hebben er wel eens wat meer uitgedraaid. Herinnert u zich maar eens bijvoorbeeld de uitzendingen van de Rijksoverheid... waarin Gerard Cox de uh, Surinaamse minister nadoet. En natuurlijk die prachtige echte over Pollock en de keizer van vuilpannen... die wij uh, ook al eerder gedraaid hebben van deze LP. Dubbel van het lachen. We gaan door met uh, Gilbert O'Sullivan, want die hebben wij ook vandaag. Want uh, dat is leuk. En dit is een zijn mooie liedjes over een klein meisje. En die heet Claire. Gilbert O'Sullivan. Claire, the moment I met you, I swear I felt as if something, some.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 Marry me on the Claire. At this hour of the day but in the morning maar het is ons even gelukt, hè zonder ja, ja veel, zeker. Na veel geïmproviseerd is het even goed uh, toch allemaal nog voor ja, elkaar gekomen. Gelukkig wel. En het was weer een mooi feestje. Ja, het was een heerlijk feestje. En nou, laten we het daar vooral over eens zijn. Ja. ja. <coughs> Oké. Okay. Claire Gilbert O. Sullivan was dat. Eh. <gibberish> uh, Um, en we gaan door, natuurlijk. Want we zijn toe aan... Uh, goh, dat had ik niet eens verteld. Eigenlijk wat we nu gaan doen. Maar we gaan natuurlijk naar uh, die Alan Parsons project. Dames en heren. Met die fantastische mooie LP Eye in the Sky. Waarvan ik zo blij ben dat ik hem gevonden heb. Want anders had ik hem nooit kunnen draaien in dit programma. Maar het is wel gelukt. Uh, kan u dat aan, ik kan u dat aanbevelen. Als u dat leuk vindt, dan gaat u, moet u gewoon eens naar de Zijlstraat gaan in Haarlem. Daar heb je zo'n soort kringloopwinkel. En die heeft een hele uitgebreide... Uh, LP-collectie nog. Dus daar kun je van alles tegenkomen. Ik heb bijvoorbeeld daar ook mijn Rick Wakeman-collectie uh, aardig uitgebreid. Ik had twee LP's van hem, ik heb er nou acht geloof ik. <laughs> ja, en dat voor 1,50 per stuk. Waar vind je dat nog? He? Mensen zijn gek bezig hoor, want die LP's, dames en heren, gelooft u mij maar. Die LP's die gaan weer uh, geld opbrengen, hè? want de CD is natuurlijk geweest. Zelfs al. Ik heb al gehoord dat er een winkel, of een hele grote winkel van een hele grote keten van meneer Van Breukhoven al gesloten wordt in Amsterdam. Dus dat is al uh, geen goede zaak natuurlijk. Want er worden bijna geen deze meer verkocht. Want iedereen downloadt het lekker natuurlijk van internet. En LP's, ja die kun je niet downloaden. En dat is natuurlijk ook veel mooier. Want als ik, als ik dat nou eens vergelijk, bijvoorbeeld de hoes. Ik heb het cd'tje hiervan ook. Nou, er zit een, een licht, licht groen hoesje om met een gele opdruk. En dan heb ik hier de LP. En is het veel mooier groen met een soort gouden opdruk. Ja, dat is toch allemaal wat anders. Hé, vind je niet? AJ? Ja zeker. Ja. ja, zeker. ja, AJ is het wel met me eens. Wij zijn allebei vinylgek. Daar gaat het om. Um, we gaan van Ellen Pelsus draaien. Een nummer dat uh, staat op kant 2. En wel, het tweede nummer Van die kant twee. Ja, <laughs> kan je het vinden Hij zat maar te wachten Met die LP's antwoord, moet ik nou gaan draaien Dat had ik nog niet gezegd Nou oké, okay. gaan we nu doen Psycho Babble heet het uh, Heet het nummer van die Alan Parsons Project 1982 Sorry hoor. Ja, is alweer genoeg. Is dat weer genoeg? Ja. Nee. Okay, uh, produced dus het hele verhaal bij uh, Alan Parsons, dames en heren de ex-producer producer was Eric Wolfson, uh, het orkest en het orkest en het akkoord werden gearrangeerd uh, en geleid ook door Andrew Powell het werd uh, allemaal engineered bij Alan Parsons, dus dat deed hij allemaal zelf hij zat zelf aan de knoppen en met assistentie van Tony Richard verder uh, hadden we nog een productiecoördinator en een mastering consultant zoals dat dan prachtig heet, en dat was de Chris Blair. Uh, verder uh, hadden we dus uh, de orchestral constructor, dat was George Hamer. Hammer? Ja, Hamer gewoon. Ja. En de meester van de, de leider van het koor was Bob House. Nou, en ik zei het al, de vocalen werden gedaan door Erik Wolfson, David Payton, Chris Rainbow. Verder Lenny Zakatek, Elmer Gentry, Colin Blunstone en The English Choral. Dat was allemaal prachtig mooi, die Alan Parsons Project. We gaan door met uh, Gino Vanelli van die LP Powerful People Driveway. Op verzoek van de heer AJ, het nummer Jojo. Jesus, my Lord, won't you hear this crying soul? Messiah so kind, won't you save this child of mine? JoJo. Jo. Joe, he's my beautiful boy. Oh, oh, oh, please make him well. That he'll have this humble home to dwell. If I'm bored. Joe, he's just a newborn baby. Al. dit is echt een plaat die moet je, die moet je draaien gewoon lekker uh, met je vriendin uh, of, of vriend natuurlijk, ja kan ook uh, op de bank en uh, stukje kaas opaatje aan uh, zo en dan lekker, uh, lekker lang uit en genieten van Gino vanelli heerlijke muziek uh, Powerful People uh, heet de LP en het nummer wat wij draaiden heet Jojo en dan uh, gaan we natuurlijk door met Gilbert Gilbert, oh Sullivan Gilbert Ahem. Gilbert Hello Gilbert. Ja, dat kan Kermit wel. Zeg zo'n gekse naam. Die, die Kermit dan zo man. Ik Hello Gilbert. <laughs> Gilbert. Oh, hem. Oké, okay, um, en we gaan een van zijn mooiste nummers rijden. Nou, niet een van zijn mooiste. Uh, het is een heel mooi nummer. Hij heeft heel veel mooie nummers. Uh, nummer Dat uh, in Nederland ook uh, opgang deed en veroren maakte dankzij de geniale tekst die Kees van Kooten uh, en Wim de Bie voor dit uh, prachtige nummer schreven, is een versie van hun zelf bekend. Maar het werd in de tijd natuurlijk een grote hit voor Gerard Cox. Uh, toen heette het gewoon 1948, je kunt dus niet zeggen dat het een vertaling was, want het was een complete nieuwe tekst een fantastische tekst overigens want die beschrijft zo fantastisch het gevoel zoals we dat in het jaar 1948 in Nederland hadden, lapjes voor de brievenbus en zo de kachel op vier en uh, toch de gekieren waar papier in zat en al dat soort dingen ja dat bestond toen nog, dat kun je de jeugd van vandaag niet meer uitleggen, maar toen bestond dat allemaal nog zo um, maar uh, het is origineel natuurlijk van Gilbert O'Sullivan en dan heet het Alone Again Naturally Gilbert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 about God. My mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever. De nummer van Gilbert O'Sullivan Alone Again. Oh ja, weet, weet je wat ik gisteren meemaak? Ik zou even vertellen: Gisteren, gisteren iets, iets unieks meegemaakt, weet je dat? Ja, echt? Gisteren. Ik, ik was gisteren ook even in Zandvoort en uh, dan ging ik met de trein naar huis. een Maar wie denk je dat ik in de trein terug zat? Zoek hem op. Ja? Die zoeken op. Oké. Ik zat met alleen Clark in de trein. Leuk hè? Ja, vond ik leuk. En uh, met zijn kindje en zijn vriendin. Nou, gezellig. Even gezellig zitten praten zo met... Uh, ik ken hem natuurlijk al heel lang. <coughs> en ik heb hem uh, gevraagd. Ik zeg, kom je keer in het programma. En dat vond hij wel leuk. Dus dat gaan we ook binnenkort maar eens proberen te regelen. Om hem hier eens in, uh, in de uitzending te krijgen. Gewoon lekker gezellig plaatjes draaien en zo. Um, Oké, okay. uh, wat gaan we doen? Oh, ja. The, The Rolling Stone, The Beatles. The, The, The Rolling Stone. Stone, The Beatles. De confrontatie. Ja, maar Ries, die kan geen Beatles en Stones meer horen. want die heeft afgelopen zondag natuurlijk vier of vier 4,5, vijf uur lang alleen maar platen van de Beatles en de Stones moeten opzetten. Maar het was wel vreselijk gezellig. Ik heb wel, heb ja, maar ik kan ze nou echt niet meer horen. Ja, nou, je zal toch moeten. Het is niet nou, altijd zo. ik, weet, ik zit, draai gewoon de knoppen dicht. Oh, ja, nou, dan zit je, je komt er maar. maar we gaan gewoon door met de confrontatie, dames en heren. Want, uh, uh, dat blijven we natuurlijk nog wel eventjes doen. Want we zijn nog lang niet aan uh, de laatste plaat toe. En van, we waren gebleven bij de White Album van de Beatles. En de Beggers Bank van de Rolling Stones. En die gaan we natuurlijk vandaag weer tegenover elkaar zetten. We doen daar verder niks mee natuurlijk. Want, uh, maar zonder merk je toch wel dat we een Stones beetje... De Stones hebben gewonnen. Ah, de toch, Stones ja. hebben gewonnen. Gek van die kerel. Hey, jongen, hou uh, toch op. Dat is die rivaliteit is van 45 jaar geleden. En dan erbij... Uh, er waren van die mensen die... die, die ja, uh, Beatles, nicht, uh, Stones... Nou, ik vond ze allebei goed. Dat kan toch ook? Ik bedoel, De Stones hebben fantastische muziek gemaakt. En de Beatles ook. En dat gaan we vandaag weer horen. Hoewel ik nou niet echt een fan ben van dit nummer. Maar ja, nou, het is, is dus weer wel. Ja, het is nou toevallig net aan de beurt. Maar ik vind het nou niet het beste Beatle-nummer. Maar het is een leuke meezinger. Het is carnavalsmuziek, een beetje hoempa-achtig. En ja... Zoals John, de Beatles goed kunnen. John, John, Lennon noemde <laughs> John Lennon noemde het zelfs ooit heel denigrerend. Granny's pop. Tja, <laughs> hij vond het eigenlijk helemaal niks nummer. Maar goed, ze deden er toen aan mee. Obla di, obla da, Van uh, The White Album, de Beatles. Van uh, ja, de meezingers waar de Beatles inderdaad goed in waren. Want die konden ze heel goed schrijven. Naast uh, natuurlijk heel veel andere dingen. Want ze waren natuurlijk heel, heel erg veelzijdig. Gek is natuurlijk dat het nummer in de tijd eigenlijk bekend is geworden. Niet door de Beatles zelf. Want uh, dit uh, werd in de tijd toen niet op single uitgebracht. Maar bijvoorbeeld de versie van de Marmalade van het die nummer die werd wel een hit. Alleen, ja, sorry, maar vond ik toch niet zo goed als deze. Uh... Beatles dus van The White Album. En we krijgen daar nog heel veel mooie muziek van de komende weken. Want u weet het, die hele LP komt gewoon aan bod. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk de Stones tegenover zetten. En de Stones die uh, hadden natuurlijk ook fantastische platen. En de LP die we nu op de draaitafel hebben liggen, is er daar een van. Een van de betere platen van de Rolling Stones als opvolger in de tijd van... Uh, de Satanic Magister's Request. Nou, hoe, hoe ik daarover denk, dat, uh, dat weten we intussen wel. Dat heb ik u vaak genoeg gezegd. Dat was een van de meest mislukte Stones-LP's. Er stonden eigenlijk twee, drie, twee goede nummers op. Uh, of drie, eigenlijk. Uh, Eén van Bill Wyman. En dan 2000 Ladies from Home. En natuurlijk She's the Rainbow. En voor de rest, uh, nou ja. Oké. Okay. We gaan uh, nu door naar deze the plaats: the Rolling Stones. The the the the rolling Stones. Stone. Ta-ki-to La la la la, la 对, 对, 对. Ah, de confrontatie. Ja, de confrontatie. En uh, dit was de laatste LP nou, overigens die de Rolling Stones in originele samenstelling maakte. Brian Jones ging eruit na het maken van deze plaat. Hij was het niet langer eens met de muzikale richting die de Stones in wilde. Namelijk gewoon weer terug naar hun roots. De lekkere rock roll. En Brian Jones wilde natuurlijk eigenlijk meer uh, zoals de Beatles bijvoorbeeld bezig waren met veel, veel uh, productiewerk en, en ingewikkelde arrangementen. En de Stones die zagen dat eigenlijk toen de tijd helemaal niet zitten. En in hun geval denk ik ook terecht. Want de Stones is en blijft gewoon een te gekke rock roll band. En uh, daar moeten ze zich ook lekker mee bezighouden. En dat hoor je dus dondersgoed terug in dit nummer. Want dit werd in de tijd de opvolger van Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash was weer de eerste single dat ze eigenlijk weer gewoon op de ruige tour gingen. En dat staat niet op deze plaat. Op Beggars Banquet. Daar staat het niet op. Helaas. Dat is gewoon een singeltje geweest. En... Maar dit nummer staat er wel op. En dit was de volgende single als opvolger van Jumping Jack Flash. Street Fighting Man, The Stones. Beggers Benkei was dat street fighting man van de Rolling Stones. En dat was weer de confrontatie van deze week. Volgende week komt er weer een. Jawel. Volgende week komt er weer een. Kunt u oprekenen. rekenen? Dat gaan we doen. Gewoon. En door naar die Alan Parsons project, want daar waren we gebleven. De LP uh, Eyes Eye in the Sky, fantastische plaats met eigenlijk alleen maar mooie muziek erop. En uh, omdat ik bang ben dat ik er anders niet meer naartoe kom uh, of niet helemaal kan draaien, doe ik het nu maar. Want ik vind eigenlijk dat ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik vind dit zo'n fantastisch mooi nummer. Uh, het wordt gezongen door Colin Blundstone. en Colin Blundstone kent u dan waarschijnlijk weer van de groep de Zombies. Ja, en hij heeft ook... We hebben ook nog een solo LP van hem gedraaid. Jaren geleden. Al, nou, jaren. Dus niet waar. En een van de eerste afleveringen van de Vinyljaren hebben we dat ook wel gedaan. Prachtig LP. Maar hij zingt dit op onnavolgbare wijze. Colin Bluntstone. Nog steeds actief met de zombies. Prachtig werkje. Old and wise. Alan Parsons Project. Man. Dat is een heel ander liedje. Dat is altijd wijs, helemaal niet. Pot vertoe nog aan toe? Nou, oké. Okay. Hij gaat het opnieuw doen. Dan moet hij hard werken. Dan moet hij razendsnel. En dan is hij alweer weer. He? Lukt het, Knul? <laughs> zie je, je prachtig ding op een, op een prachtig eh, strijkers En dan krijg je ineens iets heel anders voor je oren. Nou, kijk of het gelukt is. Altijd En toen was het stil. van deze LP Eye in the Sky van Alan Parsons Project, Zoals dus ik al gezegd heb, gezongen door Colin Blundstone. Eh, onder andere bekend van eh, de zombies en van een aantal soloplaten. Dit eh, heette Old and Wise. Nou, waren we dat maar vast. Nou, oud hoef ik niet zo nodig te zijn, maar wijs, dat lijkt me wel prettig af en toe. Een beetje wijs zijn. Hè? Je verstandige beslissingen neemt in het leven. En zo. We gaan naar uh, Gino Vanelli. Van de LP... Uh, Powerful people, draaien wij natuurlijk de titelsong. Hier is Powerful People, Gino Vanelli. Dus ja, verlopen. Powerful People van Gino Vanelli. Van de gelijknamige LP. Lekkere muziek hoor, toevallig. Ja, dit was weer wat heftiger. Kan. Maar we gaan eruit met een mooi liedje, dames en heren. Het laatste nummer wat we vandaag uh, gaan draaien voor u. ...is natuurlijk die grote hit waar het allemaal mee begon voor Gilbert O'Sullivan in 1971. Om precies te zijn kwam dit uit en um, ja, het werd een knaller, een knaller, een knaller van een hit. Niet alleen dankzij de vreemde outfit waarmee die kwam, maar vooral omdat het gewoon een heel erg goed nummer is. en prachtig liedje. Gilbert O'Sullivan met zijn allereerste grote hit Nothing Rhymed. saving to some So never again will I make that mistake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 I'm just gonna Mooi liedje uit 1971. Gilbert O'Sullivan. En dat noemen we, dat heet Nothing Rhymed. Nou, dan zijn we er door hè? Zo'n beetje. Ja, dat klopt. Ja. We hebben alle liedjes alweer gedraaid. Ja. Wat we wilden draaien. Wat we wilden draaien, hebben we gedraaid. Ja. Zo is dat. En nu? En nu? Nou, jij moet wat werk hebben begrepen. Ja, ik ga werken. Want uh, in Haarlem is iets met die fokken in de hand geloof. Ja, om de grote markt zit allemaal vol met het podium. Steentjes en hartstikke veel gezelligheid vanwege het zoveel jaar bestaan van Fokker. Ja, hij heeft zijn eerste vliegtuigje rond de grote kerk gevlogen. Dat was, ja. het, uh, dat was 100 jaar geleden, geloof ik. Dat was het. Ja, zoiets. Of 75 jaar. Nee, 100 jaar. 100 jaar. Fokker spin. Fokker spin, ja. Het ja, ja. is toch goed afgelopen allemaal. Ja. Zou hij vandaag niet meer moeten vliegen? Vliegen om met een klein vliegtuigje rond de grote kerk te vliegen. Nou, ik hoop wel dat ze het gaan proberen. Ja? Dat ze het gaan doen. Oh. Dat denk ik wel. Oké. Okay. Want het was uh, zaterdag... Ja. Het 30-jarige bestaan van de, van de Uiver. En uh, hadden ze een hele mooie DC. Uh, DC-2. Oh. Een Dakota DC-2. Uh, om de grote kerk heen laten draaien. Oh. Dat was wel een mooi gezicht hoor. Ja, dat zal gerust zijn. Ja? ja. Mooi geluid ook. Oh. oh. Ja. Goed. Maar nou, goed. Nou, nou ja, goed. Ik ga er niet heen. Want ik ga naar huis. En. Uh, of althans, ja, ik ga zo naar huis. Want, uh, onderweg naar huis. Onderweg naar huis. En uh, ik wens u allemaal weer een uh, fijne week Volgende week zijn wij we er gewoon weer Om twee uur woensdagmiddag Met ja. de vinieljaren. Klopt. Klopt. Met uh, weer twee drie, of drie prachtige platen en, uh, en wat andere leuke dingen natuurlijk In ieder geval bedankt voor het luisteren van vandaag Bedankt aan Maurice Voor de onnavolgbare techniek En, nou, en jij bedankt voor de presentatie Tot ziens Dag dag